Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Zes mannen die werden verdacht van de moord op de Ecuadoriaanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio... zijn vermoord in de gevangenis. President Lasso zegt dat hij direct een veiligheidsbijeenkomst heeft georganiseerd met zijn kabinet. Hij belooft dat de waarheid bekend zal worden. Volgens media in Ecuador braken er ongeregeldheden uit in de gevangenis. Vervolgens zouden er veel soldaten en agenten zijn gekomen. Verder is er nog weinig bekend... Ville Vicentio werd in augustus vermoord, twee weken voor de verkiezingen. Jongeren lopen niet warm voor een gratis HPV-vaccinatie, blijkt uit cijfers van het RIVM. Bijna een jaar na de aftrap van de vaccinatiecampagne voor mensen tussen de 19 en 27 jaar valt de opkomst tegen. Ruim 1,3 miljoen jongeren komen in aanmerking voor de gratis dubbele prik die beschermt tegen ernstige vormen van kanker. En van die groep haalde nog maar 21 procent één prik voor een volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig. Het ministerie van Volksgezondheid noemt jongeren een geen gemakkelijke doelgroep... en heeft de vaccinatiecampagne verlengd. Pieter Omtzigt weet nog niet of hij eventueel premier wil worden... als een partij winnaar wordt van de Tweede Kamerverkiezingen. In het tv-programma Op1 zei de leider van Nieuw Sociaal Contract... dat hij geen haast maakt met zijn besluit. Het verkiezingsprogramma van de partij wordt waarschijnlijk binnen drie weken gepresenteerd. In Florida heeft Amazon twee testsatellieten gelanceerd. Het bedrijf wil mensen over de hele wereld breedbandinternet aanbieden... vooral in gebieden waar de toegang tot internet beperkt is. Met het project Kuiper gaat Amazon de concurrentie aan... met Starlink van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Het weer in de ochtend bewolkt met in het noorden wat regen. Het blijft droog, vooral in het zuiden lost de bewolking op steeds meer plaatsen op... Vanmiddag zon, afgewisseld door bewolking. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen sluierwolken, maar ook zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. 4 o'clock in the morning. My mind's filled with a thousand thoughts of you and how you with warning. But looking back, I'm sure you tried to talk it through. Now I see We're together but living separate lives So I wanna tell you I'm sorry but Baby, I can't find the words But if I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 Up any room, one width of my spirits taken uplift. It feels good when your woman is your best friend. Bye. Mm -hmm. Nasty Girls ਕਲਾ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀ ਮੀਂਹ ਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ I'm gonna get a